De stad Takloban lijkt vrijwel geheel met de grond gelijk te zijn gemaakt. Overal liggen lijken. Er is geen stroom, geen voedsel en geen drinkwater. Ayan is inmiddels afgezwakt tot tropische storm en in het noorden van Vietnam aan land gegaan. Daar lijkt de schade mee te vallen. Eerst werd gedacht dat de storm het midden van Vietnam zou treffen, maar hij veranderde van koers. Daardoor zijn zo'n 600.000 mensen voor niets geëvacueerd. Bij een explosie en een brand in Brummen in Gelderland zijn twee doden gevallen. De explosie was even na één uur vannacht boven een eetcafé en partycentrum. De oorzaak van de explosie is nog onbekend, net als de identiteit van de twee slachtoffers. De brand in Brummen was rond drie uur onder controle. Het Syrische leger heeft het afgelopen jaar... zeker 56 aanvallen met brandbommen gedaan... zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Eén daarvan was gericht op een school. Daarbij vielen eind augustus 37 doden. Het gebruik van bijvoorbeeld witte fosfor... leidt tot ernstige brandwonden. De Syrische brandbommen zijn nog gemaakt in de Sovjet-Unie. Human Rights Watch vindt dat Syrië onder druk moet worden gezet... om ze niet meer te gebruiken.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 Het weer, eerst nog kans op mist. Daarna in het oosten wat zon, elders veel bewolking. Later vanuit het westen af en toe regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze maandag 11 november... waar men op de Filipijnen probeert de verwoestingen van de orkaan Hayan in kaart te brengen... overlevenden te helpen. Het is een helse klus. In sommige gebieden staat helemaal niets meer overeind. U zult erover horen vanochtend in onze uitzending. Ik spreek een Nederlander die jaren in het zwaarst getroffen gebied heeft gewoond. En ik vraag aan de samenwerkende hulporganisaties of een nationale hulpactie nodig is. En mark Robin Visser die draagt ook zijn steentje bij... Ja, vanuit het Overijsselse heten... waar al jarenlang hulpgoederen voor de Filipijnen worden ingezameld. Kijk eens aan. hoort hij over, Mark Robin. Verder in deze uitzending boze advocaten. Ze maken zich zorgen over de bezuiniging op rechtsbijstand... en onrust onder patiënten over sterfsbegeleiding... na de zaak rond huisarts Tromp in Tuitjenhoorn. En uiteraard ook de MTV Awards. Er stonden heel wat beroemde sterren op het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam. En verslaggeefster Karin Alberts was er ook. De muziek hebben we vanochtend onder meer van Gabriel Rios. I'll kiss your mouth and swallow you whole. I've been in my claim like a norm.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 the city and into this room from that holy water coming down 6 is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Nu de orkaan Haiyan is afgezwakt tot een tropische storm... en richting China raast, wordt de omvang van de ramp... op de Filipijnen steeds beter zichtbaar. Hele steden zijn verwoest en nog steeds zijn er gebieden... die voor hulpverleners niet of zeer moeilijk te bereiken zijn. Even de boer van de Filipijnengroep Nederland... zei daar met het oog op morgen het volgende over laatste bericht is dat het er vrij ernstig uitziet. Dat het waarschijnlijk om duizenden doden gaat. Uh, er wordt zelfs gezegd uh, tienduizenden doden. Maar de omvang van de ramp is nog uh, niet helemaal bekend. En dat zal ook nog wel een paar dagen duren. Omdat heel veel plaatsen zijn afgesloten van de buitenwereld. Ja. En dus niet duidelijk is wat er gebeurd is. Ook voor veel Filipinos in Nederland is het niet duidelijk... hoe het met hun familie en vrienden is. Linda van Oudenaarde probeert al dagen contact te krijgen... met haar familie in het rampgebied. Ik alles doen. Ik helemaal niks. Ja. Ja, zo erg Zolang er geen contact mogelijk is, blijft Elina in het ongewisse over het lot van haar familie. Om half acht in ieder geval in deze uitzending een uitgebreid gesprek met deze Filipijnse vrouw. Ander nieuws, de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... luidt de noodklok over het gebruik van brandbommen door het Syrische leger. Volgens de organisatie zijn er dit jaar 56 aanvallen uitgevoerd... met dit soort wapens in dichtbevolkt gebied. En veel slachtoffers waren dan ook burgers. Bij een aanval op een school vielen in augustus zeker 37 doden. Vooral scholieren die aan het leren waren voor hun examens, vertelt een Britse arts. Wat ik in Syrië in augustus zag... In, in terms of the the cruelty, the, uh, the, the extent of the devastation, the severity of the injuries that I saw, and also the tragedy of the lack of in infrastructure to deal with these kind of casualties on the ground. Gruwelijke verwondingen dus en geen mogelijkheid om ze goed te behandelen. Al dus deze arts. Volgens Human Rights Watch is het onbegrijpelijk dat de internationale gemeenschap zich niet uitspreekt tegen het gebruik van deze brandbommen. Terwijl de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zich optimistisch toonde over de vooruitgang in het overleg over het Iraanse atoomprogramma, blijven de Verenigde Staten een slag om de arm houden. In het NBC-programma Meet the Press... gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, aan... dat die onderhandelingen lang kunnen duren. Ik denk dat er there, was unity was, uh, David... met respect to het it te krijgen. En we hebben altijd gezegd... president Obama is crystal clear. Don't rush. We're not in a rush. We need to get the right deal. Uh, no deal is better than a bad deal. And we are certainly adhering to that concept. De Verenigde Staten, Frankrijk en Israël... zijn nog niet overtuigd van de vreedzame bedoelingen van Iran. Zolang de onderhandelingen lopen... zullen de sancties worden gehandhaafd, zo liet Kerry weten. En dan waren het natuurlijk de MTV European Music Awards. Voor het eerst sinds lange tijd... werden de awards weer eens in Nederland uitgereikt... in de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, de fans konden niet wachten. Het betekent echt veel voor me. Ik droomde al jaren van om hierheen te komen... en nu kan ik er eindelijk heen. heel, heel groot spektakel. Ja, ik ben echt heel zenuwachtig. Ik kijk naar uit wat ze allemaal, welke acts hebben voorbereid. Uh, ze zeggen dat het een heel groot spektakel gaat worden, dus. Nou, spektakel weet het hoor. Al was het alleen maar omdat Miley Cyrus besloot om haar prijs voor de beste video te vieren door op het podium een joint op te steken. Dat ging ongeveer zo. You know, I, I couldn't fit this award in my bag, but I did find this. So, thank you guys very much. Thank you, EMA's. Thank you for having me. I love you all so much. Ja, dat was Miley Cyrus. Heeft ook weer torken, geloof ik, hoorde ik. Ik heb het niet gezien, maar met de billen zeg maar, omhoog en dan een beetje ergens tegenaan schuren. Miley, middelpunt van Popsterrenbal... bal, is ook op de voorpagina van De Telegraaf, de kop. Gekke Miley. En. Um, krijgt ook veel aandacht, bijvoorbeeld uh, in Spits en ook Katy Perry. Joelen om Katy. Katy Perry straalde gisteravond op de rode loper. Maar het gaat natuurlijk vooral over de Filipijnen op de voorpagina's. De meeste voorpagina's hebben foto's op de eerste pagina's. Ik zie bijvoorbeeld NRC Next. Um, het verschil is dan dat NRC Next niet zozeer een uh, foto heeft... van de verwoestingen, maar van de uh, tyfoon Haiyan. Dat wil zeggen van een satellietbeeld vanaf boven... En dan zie je de kolkende massa, als het ware de wolken... die gedraaid zijn door de lucht. Vredig van boven, een hel op aarde... die van Haiyan zorgde in de Filipijnen voor duizenden doden. De totale omvang van de ramp valt nog niet in te schatten. Dat is de kop. Eén van de zwaarste ooit daarbij op de voorpagina van NSE Next. Een onwerkelijke foto op de voorpagina van een Volkskrant. Um, alleen maar verwoesting te zien met een enkele boom... die nog overeind staat volledig gestript, geen blad meer te zien. En um, ja, de verwoesting bestaat vooral uit delen van golfplaat. Betonnen palen zie ik uh, die geknakt zijn... die ook de volledige vloer, betonnen vloer, mee hebben omvergetrokken. En helemaal ergens tussen die verwoesting... helemaal alleen een uh, jongen die op slippers... over de resten van misschien wel zijn huis loopt. Een jongen in een korte broek, een rood shirt... En op de voorpagina van Trouw zien we hetzelfde beeld. Um, verwoesting. En heel bijzonder is dat er al een huisje is opgebouwd weer... van golfplaten in een soort tentvorm. En drie kinderen die een krat met een stuk touw... achter zich aanslepen, slepen met daarop... Um, Twee zakken gevuld met, ja, wat zou het zijn? Het zou eten kunnen zijn, het zou ook resten van het huis kunnen zijn. Ook de voorpagina van het AD, een indrukwekkende foto... met de kop daarbij, al meer dan 10.000 doden. Een man die wat wezenloos voor zich uitstaart. En achter hem alleen maar verwoesting. Ik zie daar gordijnen die uh, half over een vloer liggen. Een betonnen vloer die uh, een stukken uiteen is gevallen. En in zijn handen draagt hij twee kinderen... Dan naar nieuws, ander nieuws uit de kranten. Volgens de Telegraaf, economen voorspellen einde recessie. Nederland klimt eindelijk uit het economische dal. Klaas Knot, president van de Centrale Bank, had dat gevoel al wat langer. Maar nu denken ook gerenommeerde economen uit binnen- en buitenland... dat de recessie in ons land voorbij is. Dus we eindigen met goed nieuws. Het is tot half tien het LOS Radio 1 Journaal. met Locked Out of Heaven. En u denkt misschien, waarom draait u dit nummer? Nou, dat is omdat Bruno Mars winnaar is van de MTV Awards... voor het beste nummer. 17 minuten over zes. Meteen door naar Mark-Robin Visser. Mark-Robin, jij zei net al eventjes... Um, en ik formuleerde het ook een beetje zo... dat je een steentje zou bijdragen aan het verhaal over de Filipijnen ja. vanochtend. En dat doe je vanuit ja. het Overijsselse heten. Uh, hoe zit dat? Ja... Toch weer een plaatsnaam, dan denk je... nou, ik heb alle plaatsnamen in Nederland wel eens een beetje gehad... maar dan kom je er toch weer een tegen van. je denkt van... hé, hey, heb ik daar al eens eerder van gehoord? Heten met dubbel E, luisteraars. En dat ligt vlakbij Raalte. Koffie wordt ingeschonken door mevrouw Schoorlemmer. Goedemorgen. Goedemorgen. En wel even op de onderzettetjes zetten, hè. Want ik heb hier twee houten uh, onderzettetjes. En daar staat op... From Boehee with Love Philippines. Meneer Schoordemmer, en wie is Boehi? Boeghi is een plaats van in het, de provincie Camarinesuur in Bicol. Kijk ja. eens aan. En dat is ten, uh, ten oosten van Manila, zeg maar. En deze onderzettetjes die zijn gemaakt van stukjes hout die jullie daar naartoe hebben gebracht eigenlijk? Wij sturen alles daarheen in dozen of in kisten... en die kistjes worden dan weer netjes gesloopt... en daar wordt het dan weer uh, ja, onderzetjes nou, gedaan op de scholen. Maar de meeste spullen die ze gebruiken... die ze van ons krijgen van die kistjes... daar maken ze kastjes van en stoeltjes van... in de scholen en zelfs in de ziekenhuizen. Wat voor spullen sturen jullie allemaal naar de Filipijnen? Nou, u ziet het hier. Ik heb afgelopen week 50 computers gekregen van de... Ja, van ze een, staan hier, ja, allemaal ja, beeldschermen. Ja, van een ziekenhuis. Nou, uh, Naaimachines. Uh, ja, je doet zoveel voor de scholen. Ik heb een hele afzuigsysteem voor de technische school... waar ze mee moeten timmeren, boormachines. Noem maar allemaal op. Maar je ziet het alleen in de kisten zitten, want het ja. is uh, daar verwerkt. En dan, ja. gaat het allemaal weg. Wij staan hier uh, in een hele grote loods aan de Dorpstraat uh, in heten, met dubbel E. Ja, straat 1F. Ja, nummer 1F. Onthoud vooral dat nummer ook, want de mensen kunnen hier ook spullen heen brengen. Ja. Ja, dat moeten ze misschien niet te vaak op de radio zeggen, want straks wordt het nog filerijen in heten. <laughs> nou, dat zou niet de eerste keer zijn. Nee? Oh. Dus maar, uh, ja, we doen alles voor scholen, voor de ziekenhuizen. En hoe lang al? Uh, in augustus uh, hebben we 23 jaar er al op zitten. Dus we zijn met het 24e jaar begonnen. We... Wat? Ja, we gaan straks verder. Vindt u het goed? Ik wou even zeggen, wat beweegt Jo en Truus Schoorlemmer? Zullen we dat straks gaan bespreken? Ja, dus, oké. Okay. Dan doen we eerst even een bakkie. Ja, op een Filipijns onderzettetje. Ja. Met de groeten uit Boehie, hè? Ja, oké. Okay. Okay. Tot straks. Tot straks. Vanuit Heter dus vanochtend Mark Robin Visser... Vanuit Heten, omdat Jo en Truus van de stichting Hetens Hulpgoederen Filipijnen zijn. U zult er nog meer over horen vanochtend. Uit, uit, uiteraard ook het laatste nieuws over de situatie op dit moment op de Filipijnen. Tienduizenden gastarbeiders kwamen halverwege de jaren zestig naar ons land om te werken. Zij, hun kinderen en kleinkinderen, zijn inmiddels niet langer te gast in Nederland, maar... Gewoon inwoners. Dat moet een nieuw monument in het Rotterdamse Afrikaande Park laten zien... merkt verslaggever Joris van de Kerkhof. Zeven gouden scharen liggen op blauwe kussens... klaar om linten door te knippen. Maar voordat ze doorgeknipt worden... mag iedere schaar, mag iedereen die de schaar mag gebruiken... nog even iets zeggen. Ik ben hier geboren in 1964. Kunnen wij jou dan eigenlijk nog wel een gastarbeider noemen? Ja, zeker, want mijn vader kwam in 1960 en liet een vrouw en zijn eerste dochtertje achter in Barcelona. En ik ben uiteindelijk hier als kind van eerste generatie geboren. Oké, okay. mag ik eventjes bij me hebben Mohamed Idris uit Marokko? Ja, kijk daar. Marokko. U bent wel geloof ik de meest bekende gastarbeider. Dat denk ik een beetje in Rotterdam wel, ja. <laughs> bent u daar blij mee? Ja, tuurlijk. Uh, dat was geen doel op zich, maar uh, door, door mijn inzet uh, voor de Marokkaanse gemeenschappen en zelfs voor de Rotterdammers als geheel uh, ben ik zo geworden, ja. ja. Hebben gastarbeiders en vooral Marokkaanse dan dit monument ook wel een beetje nodig om erkenning te krijgen voor wat jullie hartstikke goed hebben gedaan hier in dit land? Uh,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 Ook al met de schaar in de hand. Ze kunnen niet wachten. Ze kunnen niet wachten. Hoe belangrijk is dit monument voor u? Ik vind een erbetoon aan de vroegere die hier geweest zijn gestorven. Ook in het werken en de doorzichten. Maar ook een erbetoon aan de Nederlandse die samen met de gastarbeiders, ...schuider en hebben geholpen om de economie in Nederland omhoog te krijgen. Wat heeft u... Um, ...bijgedragen. U zegt, nou, de economie omhoog uh, te krijgen. Uh, u heeft hier ook heel lang gewerkt, neem ik aan. Wat heeft u gedaan? Ja, een aeroport, bouwen van olietanks, raffinerijen. Uh, wij zijn ook, uh, wat jullie noemen, Nederlandse glory, Hollandse glory. Ik ga als laatst even naar voren roepen uit Turkije, Ismaël Polat. Ja, want u heeft als het goed is een gedicht voorbereid, heb ik gehoord. Ja, heel kort. Heel kort, het is dus een heel aviertje. Maar ik wil dit en laatste van 50 jaar lezen. Nu is de tijd dat wij elkaar in hand reiken en samenleven, dansen, werken, opbouwen. Nu is de tijd dat Nederland van u, van mij, van allen samen is, ook in de toekomst. Vandaag is de dag dat wij met liefde en migrantenmonument hebben opgericht. Jullie mogen allemaal even één lintje opschuiven, dan kan Mercedes ook één lintje.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 Zes minuten voor, half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Miljoenen mensen zijn in Syrië op de vlucht... en Europa staat niet bepaald te trappelen om ze op te nemen. Duitsland verwelkomt tot nu toe de meeste. Vijfduizend vluchtelingen in totaal. Correspondent Wouter Meijer ging kijken in het kamp... waar ze hun eerste dagen op Duitse bodem doorbrengen. Lina George-Ghori, salna ashertiem. Mevrouw, hij Lina Ghori, zei tien dagen in Duitsland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 5000 vluchtelingen neemt Duitsland dus op. Nederland mogen zich 250 Syrische vluchtelingen vestigen. En daarnaast hebben zich dit jaar zo'n 1700 Syrische vluchtelingen gemeld. De meesten krijgen dan een tijdelijke verblijfsvergunning. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Sven Kramer heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary de tweede tijd ooit op de vijf kilometer gereden. Hij kwam tekort voor een wereldrecord, maar met 6 4, 46 was Kramer veel te snel voor zijn concurrenten. Ja, het plan was om hem zo lang mogelijk vlak te houden en dat lukt wel. Aan het einde liep hij iets op. Het ja, is natuurlijk ook wel een beetje mentaal want je weet want ja, dat je hem eigenlijk in de pocket hebt natuurlijk. Maar ja, eigenlijk baal ik dan ook wel weer een beetje van het, het verschil met de wereldrecord. dan zitten zit hem eigenlijk in die laatste twee rondjes.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 Hij is als een Nederlandse record nu, dus ja, dat is erg mooi. Ja, van Beek won ook nog met de Nederlandse collega's de ploegenachtervolging en pakte zaterdag in een nieuw persoonlijk record de winst op de 1500 meter. In de Nederlandse eredivisie heeft AZ de koppositie niet vast kunnen houden. De ploeg van Dick Advocaat speelde in de kuip tegen Feyenoord 2-2 gelijk. Nou, als je hier met een punt, ze hebben de laatste drie jaar niet kunnen winnen, en als je dan hier uh, een punt weghaalt, dan uh, dan moet je blij zijn.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 Vanuit Hockey, een opmerkelijk incident bij de wedstrijd Rotterdam-Amsterdam. Seffi van As verloor maar liefst zeven tanden en hield een gebroken kaak over... aan een actie van zijn tegenstander Valentin Verga. Laatstgenoemde sloeg met zijn stick naar achteren en raakte toen de mond van Van As. Ik voelde die stick en ik zag in mijn val zag ik een tand eruit vliegen. Toen wist ik al van, nou, dit is, was een woord het klopt. En toen uh, voelde ik met mijn tong dat er uh, voor de rest ook niet heel veel tanden mee in zaten. Dus uh, toen realiseerde ik het me wel. Oh, maar de kaakschirurg heeft van als direct na de wedstrijd vier tanden laten terugzetten. Zijn ploeg Rotterdam won trouwens met 6-3 van Amsterdam. En Rotterdam is koploper in de hoofdklasse. Tot slot nog even naar het tennis. Novak Djokovic staat in de finale van de ATP World Tour Masters. Hij versloeg in de halve finale. Halve eindstrijd Stanislas Wawrinka deed hij in twee sets. Djokovic speelt de finale morgen tegen de nummer 1 van de wereld. En dat is momenteel Rafael Nadal. De Spanjaard won gisteren van zijn rivaal. Word je met 7-5 en 6-3. Dit is Radio 1. Het is half zeven geweest. Door wat meegens, goeiemorgen. Goedemorgen. Op de Filipijnen komt de hulpverlening na de orkaan Haiyan maar moeilijk op gang. Reddingswerkers kunnen de rampgebieden niet bereiken. Wegen zijn geblokkeerd en vliegvelden zijn verwoest. Haiyan is inmiddels afgezwakt tot tropische storm en van koers veranderd. Daardoor zijn in het midden van Vietnam zo'n 600.000 mensen voor niets geëvacueerd. Haiyan is nu in het noorden van Vietnam aan land gegaan.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 En de premier van Libië heeft de bevolking opgeroepen... om te helpen in de strijd tegen de gewapende milities... die sinds de val van Gaddafi op veel plaatsen de dienst uitmaken. Ze hebben havens en olievelden in handen... en bij gevechten vallen dagelijks doden. Dat zijn de hoofdpunten. Dan het weer. Het is droog, het kan mistig zijn na het optrekken van de mist. Maakt het oosten nog kans op wat zon, verder is het bewolkt... en gaat het in het westen vanmiddag regenen. Het wordt een graad of 9. De wind uit het zuiden trekt flink aan, bij zee tot krachtig of zelfs hard. Is er al wat beweging op de weg of staat het juist stil? René Passet, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Het staat stil, bij Rotterdam vooral. Want daar is de Van Brinoorbrug even open geweest in de ochtendspits. En dan heb je gelijk 8 kilometer file op de a 16 vanuit Breda. Het Gaat nu ietsje beter. Er staat nog 6 kilometer voor de brug. En van Breda naar Rotterdam. Dan kapotte auto bij de afrit Rotterdam Centrum. Ook nog eens file op de parallelbaan. Dus voorbij de brug. En daar staat 3 kilometer. Bij Rotterdam ook problemen op de A15. Gorkum Rotterdam. Bij Hendrikido Ambacht 4 kilometer. Dat komt ook door een onvertuinlijke auto. De rechterrijstrook is dicht. Nou, dat zijn wel de opvallendste drie files van de acht die er nu staan. Het treinverkeer vanochtend rond Utrecht gaat niet lekker. Ze hebben daar te kampen met uitgelopen werkzaamheden. Geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist... en minder treinen tussen Utrecht en Houten. Dat gaat waarschijnlijk nog een uur duren. Hmm, nou, wat voorspelt dat voor vanochtend? Ik denk toch een normale ochtendspits, okay. tenzij er uh, grote ongelukken gebeuren. Maar anders zou er om half negen zo'n 250 kilometer file moeten staan. Oké, okay, ik spreek je later. Tot straks.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En uiteraard praten we de komende uren bij over de Filipijnen... en de zware storm Haiyan die over het land is geraast. De Filipijnse stad Tacloban is grotendeels verwoest door de orkaan. Afgelopen weekend zijn daarbij mogelijk 10.000 mensen om het leven gekomen. De Belg Jeroen Klauw maakt het allemaal mee. Hij en de verslaggever van de BBC schetsen een beeld van Tacloban... Tijdens And now the orcaan. Outside Tacloban Airport, hundreds are queuing in the pouring rain in the hope of boarding a flight out of hell. I must go out of this city. But there is no longer an airport for them to leave from. The ventral, the auto's stroomed forby. There were the ramen on Degle and Slaan. It is precisely like that. That whole gebouw aan Flarden was worked. The magnitude of the destruction hits you full in the face. And then you see it. Uh, hoe werk dat was hè de, de wegen waren volledig ja, verspard met met puin en, en en met met auto's uh, we hebben niks van hulp te zien uh, niks van communicatie een enorme 4 meter storm surge, swept into the coast crushed all of these buildings the whole of this neighbourhood flattened Ongelooflijk veel doden door de mensen daarom die liggen laste laste weg what you can't see in the pictures is the smell there is a sweet stench of death geen stroom uh, geen water. Uh, ja, wij zijn vooral opgelucht. Ik had, had er echt niet gedacht dat we er uh, uh, gingen, gingen uitschakelen. Nearby, a priest is offering prayers for the dead. How many dead? No one yet knows. Dus de Belg Jeroen Klauw die dus meemaakte en zag hoeveel doden er vielen. En het ook rook. Vannacht is orkaan Haiyan aangekomen in Vietnam. Hij is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Vooral het noorden van Vietnam heeft het uh, zwaar te verduren. Nou, daar woont de Nederlandse journalist Peter Verschoor. Peter, vertel eens hoe is de situatie in het noorden... Um, ja, de, in Hanoi uh, waar ik uh, nu zit, daar is het um, redelijk rustig op dit moment. Het heeft uh, gisteravond en vannacht uh, heel erg hard geregend. Er zijn ook straten ondergelopen in Hanoi. Um, de uh, kust um, is behoorlijk geraakt. Daar is ook uh, gisteravond vanmorgen vroeg. In de, uh, onze tijd is um, uh, de walka aan land gegaan. En daar zijn ook plaatsen, is uh, dus de waterstand omhoog gegaan, de stroom is uitgevallen... En, uh, maar het is allemaal veel minder dan werd verwacht... juist ook doordat de kracht is afgenomen... en omdat de orkaan een andere koers heeft geno genomen... dan aanvankelijk werd aangenomen. Er werd gedacht dat hij het centrale deel van Vietnam zou raken... aan de kust daar. Daar zijn ook meer dan een half miljoen mensen geëvacueerd. Maar uh, wel snel werd duidelijk dat hij uh, niet dat deel van Vietnam zou raken... maar rechtstreeks zou afkoersen op uh, Noord-Vietnam... de Baai, de Tonkin Baai in het noorden, ter hoogte van Hanoi. Mm -hmm. En uh, die mensen zijn mochten ook vrij snel terug... Maar er wordt nog een enorme uh, regenval en ook aardverschuivingen verwacht de komende tijd en morgen in, uh, in Noord-Vietnam. En wat merk jij daar zelf van in Hanoi? Uh, Hanoi, uh, nogmaals nu is het erg, uh, erg rustig, maar de uh, afgelopen nacht uh, heeft het heel erg hard geregend. En de verwachting is dat dat uh, vandaag en morgen zal toenemen en dat er een... 200 mm regen in totaal gaat vallen. En in sommige streken Noord-Vietnam tot 400 mm regen. Dat is erg veel. Ja, dat is En, en uh, je geeft het al aan, aan de kust daar, uh, ja, ondanks dat de orkaan enorm in kracht is afgenomen, is er toch wel wat verwoesting geweest. Is er ook sprake van slachtoffers, weet je dat? Ja, ik heb een paar berichten gezien, maar de aantallen zijn natuurlijk zeer gering vergeleken met wat op de Filipijnen is gebeurd. Maar ik heb aantallen gezien van ongeveer 13 mensen die zijn omgekomen en ruim 60 gewonden. En het bizarre is dat die mensen vaak niet eens zijn omgekomen door, als gevolg van de orkaan zelf, maar bijvoorbeeld bij het verstevigen van hun huis. Met het oog op de orkaan. Mm -hmm. Van het dak zijn gevallen. Of tegen elektriciteitsdraden zijn aangelopen. En daar hebben ze omgekomen. Dus zijn er zijn maar een paar directe slachtoffers. Echt van de orkaan. En dan eigenlijk deze mensen die van het dak vielen. Ja. En dan gaat het om een aantal van, van iets boven de tien en enig. Uh... 60 gewonden ongeveer. Dat is wat ik gezien heb. Peter Verschoor vanuit Hanoi in het noorden van Vietnam. Dank je wel, Peter, voor uh, jouw laatste berichten daar vanuit Vietnam. Nog eventjes terug naar uh, Mark-Robin Visser... want die houdt zich vanochtend vanuit Hete bezig met, in Overijssel... met de Filipijnen, Mark-Robin. Ja, dit moet nog even in een plastic zak, want anders dan... Uh, waarom eigenlijk, het Om Als het daar uh, gelost moet worden en het zou regenen... dan is eigenlijk in principe alles nat. Dan is alles nat. En dit zijn uh, computeronderdelen? Dit zijn computers die we gekregen hebben. Het software is eraf. Maar in de Filipijnen zijn ze er heel goed mee om nieuw software op te zetten... wat hun kunnen gebruiken. En waar gaan deze nou heen, uh, Jo? Deze gaan naar Leijten. En dat is het eiland Het, het zwart... eiland wat getroffen is. Daar gaan 30 computers naartoe. Ja. En is dat nou het eerste waar ze daarop zitten te wachten? Nee, daar zaten ze niet, zaten ze niet in de eerste instantie op te wachten, maar we hadden in feite, zonder dat we nog wisten dat die ramp zou komen, hadden wij al ja. een container besteld om een container met goederen naar Leiden te sturen. Ja. Jo en Truus Schoorlemmer bestieren al vele jaren de Stichting Hetens hulpgoederen in Filipijnen. Ja. Uh, ik hoorde net, u bent er 22 keer geweest? Oh, dat is mijn man Jo. Ik ja? ben er zelf oh, één keer, 21 keer geweest. 21 keer? Ja, maar goed, dat uh, komt er niet op uh, neer. Ik ben uh, het feit, wat ik zie, hoe de mensen daar moeten leven... Nou, dat is voor onze ogen is dat werkelijk uh, ja, onmenselijk. Jo, hoe is dat zo gekomen, de Filipijnen? Wij zijn in 1990 door mijn broer, die toen missionaris was... in de Filipijnen, gevraagd of wij... Uh, wilde helpen voor, bij de aardbeving in Baguio uh, augustus 1990. En toen hebben wij in één maand tijd goederen ingezameld... en die zijn per vliegtuig met en Airlines van Amsterdam... naar rechts naar Bagio gevlogen. Ja. En na die tijd brachten mensen nog steeds spullen. En toen deden we van, ja, we kunnen wel per maand een doos of twee dozen versturen. Maar dat werd op een gegeven moment zo kostbaar. En de goederen, of de goederen die werden aangebracht, werden steeds, het aantal werd steeds groter zodat we toen besloten op een gegeven moment... begin 1991 om een 20-voet-container te versturen. Ja. En in 1993 waren er al twee 20-voet-containers. Dat zijn de zeecontainers, begrijp ik Zeecontainers. Je... Ja. En uh, nou, vanaf 1995 zijn het uh, 40-voet-containers. Eén, twee. En nu zijn het inmiddels uh, vier à vijf containers per jaar. En wat zit daar dan allemaal in, behalve dan nu computers? Nou, We doen nog zaken. We spullen voor de ziekenhuizen en voor de scholen. En dan ook uh, kleding en schoenen en dergelijke. En uh, mens op, uh, spullen voor levensonderhoud voor de mensen. Dus we hebben inmiddels uh, op het eiland Kamikin... inmiddels al meer dan 150 naaimachines naartoe gestuurd... Ja. waar naaicentra zijn opgericht... en de mensen daar dus nu hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Uh, Truus, ik denk dat jullie de komende tijd nog wel extra druk zullen krijgen... Oh, nou, hoe drukker dat ik het krijg, hoe mooier dat het Echt voor waar? de mensen ja, is. Ja. ja, ik wil het met alle liefde en plezier doen en ook de vrijwilligers. Zullen we het dan nog maar een keer zeggen? Dorpstraat. 1F in Heten. Daar kan alles naartoe? Nou, wat netjes uh, is, hè. Het is niet uh, dat het een uh, afvalbak nee. uh, is, maar dat het allemaal heel en schoon en Daar, compleet dus. is. Goed, Truus, wij gaan die computers nog even verder inpakken. Ondertussen verwijs ik even naar mijn weblog op nos.nl. Daar heb ik ook de link naar de website van jullie stichting gezet. En dan zou ik zeggen, Jo, kom maar op met ja. de goederen, toch? Kom maar op met de goederen. Alles wat uh, kleding, schoenen ja. en ziekenhuisartikelen... Uh, dan gaan wij ondertussen hier verder inpakken, nog weer verder. Wij gaan daarmee door. Heb je nog een nieuwe doos voor me, Truus? Ja, hoor Dan gaan we verder. Ja, oké. Okay. Kom maar op. Die het kleding en schoenen, het mag allemaal naar Jo en Truus in heten. En het adres staat... op. Op de website nos.nl. Dan even naar het webblog van Mark-Robin Visser. De verkeersinformatie, René Pesset. Elf files, Lara. Niet zo heel veel dingen die opvallen. 50 kilometer is wel volgens het boekje. Maar er is wel een auto gestrand in een noordtunnel. Op de A15 Gorkum naar Rotterdam. Dus daar staat nu 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk op de A59 zojuist. Van Oost naar Zierigzee. Tussen Terheide en Knoop met Zonzeel. Het is goed voor 3 kilometer. Elke werkdag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 Jason Rath met Make It Mine. Het is 13 minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het Blokker-concern heeft het moeilijk. Door concurrenten zoals Action, de Hema en WKAM.nl... daalt de omzet en wint sterk van dit winkelbolwerk. Maar ja, wat misschien nog erger is... sinds de dood van de topman, Jaap Blokker, ruim twee jaar geleden... lijkt het bedrijf wat in verwarring en stuurloos. Verslaggever Jeroen Schutijzer sprak erover met winkeldeskundige Frank Kwiks.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 Ja, bij de Action waren drie kassas open en er stonden ook wat mensen in de rij. Waarom is Action nou zo hip? Je kunt daar dingen kopen van 80 cent. Je ergert je dood, want over twee weken zijn ze alweer stuk. Een eiersneijer bijvoorbeeld. Ja, het, is, het staat wel een schil contrast te, eh, ten opzichte van de, de wegwerp-economie, eh, waar we eh, zo tegen zouden zijn. Nou, blijkbaar niet. In het Financiële Dagblad zei iemand vorige week: eh, verbazingwekkend dat een bedrijf van deze omvang zo onprofessioneel wordt geleid.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 Wat betekent dat? Nou, als je kijkt naar het aantal winkels dat je hebt... Nou, dan zul je je daarover af moeten vragen of je die nog allemaal nodig hebt. Dat we weten dat een deel van de omzet naar nou, online zal uh, verhuizen en dat ook al doet. Kunnen wij binnenkort een mededeling verwachten van het concernblokker... dat ze er duizend mensen uitgooien? Uh, ik weet niet hoeveel mensen ze eruit moeten gooien, maar minder winkels is ook minder mensen. Niels Suiker is van FNV Bondgenoten. Ik kan stellen dat Blokker zoeken is naar een bepaalde koers. Er zijn veel wisselingen geweest in het bedrijf. Verkoopdirecteuren of inkoopdirecteuren die na een jaar uh, alweer weggaan nadat ze zijn binnengekomen. Maatregelen worden ingevoerd, worden weer teruggedraaid. Verwacht u binnenkort uh, een hele slechte mededeling? Er werken 26.000 mensen hè, in al die ketens van Blokker.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 Dat zei Niels Suiker van FNV Bondgenoten. En eerder hoorde u ook Frank Kwiks, winkeldeskundige. Onze slaggever wilde natuurlijk ook graag de reactie van de blokker Holding. Maar hij was niet welkom op het hoofdkantoor in Laren. Geen commentaar was de reactie. Door naar de MTV Awards. Miljoenen ogen waren op Amsterdam gericht gisteravond. Daar stonden vele wereldberoemde sterren op het podium van de Ziggo Dome tijdens de uitreiking van de MTV Europe Music Awards. Zangeres Kate Perry had er zin in. It's Katy Perry and I am so excited for the EMA to start. Best party of 2013. Yeah. the biggest party cities in the world tonight, baby! And that's why I won't take it. That's alright. I, I know you want it, baby. And the EMA goes to... Drum roll, please. One last question. Uh, I, don't, I hate to stir it up, but Afrojack has been talking shit about you. Anything you want to say? Who? Afrojack? Who? That's what I thought. Thank you. Thank you, Eminem. Thank you. Good night. Ja, zo doe je dat. Je zult misschien denken, waar ging dat over? Nou, Afrojack die zoiets onaardigs over Eminem hebben gezegd... en dus deed de rapper alsof hij Afrojack niet kende. En dat zorgde weer voor uh, flink wat tweets... Zo houden we elkaar bezig. Hè? Zeven minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een Europese satelliet is vannacht neergestort. Maar schrik niet, dat was de bedoeling. De satelliet Gotju werd in 2009 gelanceerd... om het zwaartekrachtveld van de aarde in kaart te brengen. De TU Delft was bij deze missie betrokken. Pieter Visser is universitair hoofddocent... lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Goedemorgen, meneer Visser. Goedemorgen. Waarom was het dan de bedoeling dat de satelliet zou neerstorten? Uh, de brandstof die was op en uh, de satelliet is eigenlijk al twee jaar langer meegegaan dan gedacht was. En ja, als de brandstof op is en een satelliet vliegt heel laag... dan wordt hij door de remmende invloed van de atmosfeer wordt die vertraagd... en zal hij uiteindelijk uh, grotendeels verbranden in de atmosfeer. Aha, dus echt neerstorten is niet gebeurd. Er was niet veel meer van over. Er was niet veel meer van over, alhoewel er toch zo'n zo 20% uh, niet verbrand is. Uh, dat is verspreid over enkele tientallen brokstukken terechtgekomen... En het grootste brokstuk is uh, misschien toch nog wel 100 kilogram groot geweest. En uh, dat bestond onder andere uit het hoofdinstrument. Uh, waar binnen ongeveer 2 kilogram platinum zat. En ja, dat is waarschijnlijk ergens in de oceaan gestort. Oké, okay, niet op land? Waarschijnlijk niet. Nee, nee. er zijn geen rapporten van, uh, van schade. Uh, ook niet aan mensen. Dus niemand. Ook niet. Nee, die, uh, gezien <laughs> heeft of ja, gevoeld heeft dat er iets neerkwam. En waarom moest het zwaartekrachtveld van de aarde in kaart gebracht worden? Weten we daar te weinig over? Uh, nou, daar wisten we al heel veel van, maar, maar nog niet genoeg. Uh, met deze satelliet uh, hebben we zeg maar, een hele nauwkeurige kaart van de aarde kunnen maken. En uh, dat zwaartekracht dat is onder andere nodig om, uh, om oceaanstromingen in kaart te brengen. En het is ook heel belangrijk om, uh, om uit te rekenen hoe bijvoorbeeld satellieten zelf bewegen. Hoe bedoelt u? Uh, de, de, de zwaartekracht is de belangrijkste kracht die zorgt voor, uh, voor de beweging van satellieten. Mm -hmm. En de zwaartekracht die verandert als, als uh, functie van de plaats. Die is Op elke plaats op aarde en boven aarde is die anders. En die zorgt ervoor dat de satelliet een beetje grillig gaat bewegen. En het is heel belangrijk om precies te weten hoe die satelliet beweegt. Uh, bijvoorbeeld voor, voor het GPS-systeem, wat, uh, wat uh, het tomtommetje in uw auto voedt. En uh, ja, de posities van die satellieten die moeten toch op, op, op tientallen centimeters nauwkeurig bekend zijn... om ook uh, heel nauwkeurig met uw auto naar de juiste plaats te kunnen rijden. Ja, precies. En, en is het allemaal gelukt? Is de missie geslaagd? De missie is geslaagd, ja. Uh, boven verwachting. Uh, we hebben alle missiedoelstellingen kunnen bereiken. Dat is goed. Goed nieuws. Meneer Visser. Ja, zeker. En uh, fijn dat u het even wilde uitleggen weer vanochtend bij ons. Graag gedaan. Pieter Visser, universitair hoofddocent... lucht- en ruimtevaarttechniek. En dat is die in Delft. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Bij mij Christian Bonenbakker, goedemorgen. Goedemorgen. Een trieste blik van een vader die twee kinderen op zijn arm draagt. En op de achtergrond alleen maar verwoesting, veroorzaakt door de orkaan Hayan in de Filipijnen. Dat is de foto op de voorpagina in het Algemeen Dagblad vanochtend. Ook de andere kranten kiezen de enorme schade die de orkaan in het land heeft achtergelaten als beeld van de dag. In de Telegraaf een foto van vluchtelingen die doekjes voor hun neus houden. Met daaronder de tekst, de geur van de dood is overal. Verdwaasd proberen de bewoners hun neus te bedekken... terwijl ze een veilig heen komen zoeken. de Volkskrant, uh, een beeld, ik heb het dit al aangegeven... zeer onwerkelijk, alleen maar verwoesting. En dan heel ver weg zie je een jongen lopen... in een korte broek op slippers, over de puinhopen loopt hij. En een fotoreeks op de website van CNN... met daarbij de tekst, ravage in de Filipijn is erger dan hel. Er is natuurlijk ook ander nieuws. Wat de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot, al dacht... dat bevestigen gerenommeerde economen nu ook... het einde van de recessie is in zicht. Dat blijkt uit een peiling van De Telegraaf... onder tien binnen- en buitenlandse economen. En donderdag weten we het zeker. Dan maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek... de nieuwste groeicijfers bekend. Maar de economen zijn er nu al van overtuigd... dat we na twee jaar uit de recessie zijn. Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 meer geld dan gepland... voor psychiatrische hulp aan jongeren, schrijft Trouw. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... verhoogt het budget van 700 naar 850 miljoen. En Metro meldt dat tandartspraktijken steeds vaker in de avonduren open zijn. Zo'n 10% van de praktijken in Nederland is minimaal de één avond in bedrijf. Blijkbaar cijfers van 123Tandarts.nl. Nederlandse maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde... ziet deze trend als antwoord op de wens van de patiënt. Ook de vrije tarieven, die sinds vorig jaar gelden, spelen mee bij de keuze. Dankjewel, Christian. Zo dadelijk, het treinverkeer rond Borne rijdt weer normaal. Nou, als het goed is, U hoort het in ieder geval straks. Kwikfit, kan ik u helpen? Ik heb nieuwe banden nodig. Bent u ANWB-lid? Uh, ja, maar wat heeft dat... Te nou, ANWB-leden krijgen bij Kwikfit ledenvoordeel op onze topmerkbanden. Oh, nou, komt dat even mooi uit. Zeker, dus kom naar Kwikfit met uw ANWB-lidmaatschapskaart. Helpen wij u met de keuze voor nieuwe banden. Of kijk even op kwikfit.nl. Dat doen ze ook. Nog geen nieuwe woning, tijdelijke opslag.